3 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Er is binnen de politie te weinig aandacht voor agenten die onbewust afgeleiden richting een etnisch profilerende houding. Dat stelt de Nederlandse Politiebond. Zeker bij agenten die in de noodhulp werken en 112-meldingen afhandelen, moet volgens de Bond goed worden opgelet. Dan is het belangrijk dat de organisatie voldoende oog heeft voor een medewerker die mogelijk aan het afgeleiden is. Praat erover met elkaar op het moment dat je denkt... nu doe je uitspraken die niet meer kloppen, al dus de politiebond. Het RIVM meldt zes nieuwe doden als gevolg van het coronavirus. Twee meer dan gisteren. Ook zijn er nog eens drie mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er drie minder dan gisteren. Het totaal aantal geregistreerde coronadoden staat nu op 6065. Het kabinet ziet af van een wettelijk minimumtarief voor ZZP'ers. Ook de zelfstandige verklaring voor ZZP'ers die hogere tarieven vragen gaat niet door. De wijzigingen zouden voor alle zelfstandigen te veel administratieve lasten met zich meebrengen. Minister Koolmees wilde een verplicht minimumtarief van 16 euro per uur... om schijnzelfstandigheid en onderbetaling van zelfstandigen tegen te gaan. Noorwegen stopt met de corona-app na kritiek van de Noorse privacywaakhond. Nu er nauwelijks nieuwe besmettingen bij komen... vindt de waakond dat het verzamelen van privacygevoelige gegevens... niet langer opweegt tegen de bezwaren daartegen. Het Noorse Instituut voor de Volksgezondheid is het niet eens met die kritiek... maar zegt zich toch genoodzaakt te voelen om met de app te stoppen... en alle verzamelde gegevens te wissen. Het weer in het noordoosten blijft het nog lang regenen... elders in het land droog met soms ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot lokaal 25 graden in het zuiden... Morgen in het noordoosten bewolkt, elders wat zon. Later ontstaan in het zuiden weer pittige buien. Mogelijk met onweer en veel neerslag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.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 Lockdown maken we weer een beetje vrolijk op de radio. You wat What Do I Do, de single van Fern en Galaxy... als eerste na het nieuws weer van drie uur. Het is inderdaad zeven over drie. Welkom terug, het tweede uur van Zandvoort op zaterdag... en daarin de volgende onderwerpen. Uh, nou, zoals ik al zei aan het begin van het programma... Uh, de, de, de nieuwe haring is er weer... Lekker. Maar er zijn ook weer drie nieuwe haringen, uh, permanente haringen, uh, op het Venemaplein uh, geplaatst de afgelopen week. En dan heb ik het uh, over het kunstwerk van de Zandvoortse kunstenares Donna Corbani. Uh, onze collega's van NH die waren daarbij en over een tweetal platen uh, hun verslag daarvan. Zijn dat ook de haringen die je op de grond uh, ziet of niet? Zijn dat uh, weer andere haringen? Dat zijn weer andere haringen. Oké. Okay. Je hebt zoveel haringen, dat is, dat is niet normaal. Uh, goed, da daar gaan we straks even bij stilstaan. Verder hebben we natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, ik zou zeggen, uh, ook het tweede uur. Natuurlijk uh, heerlijke mu zomerse muziek. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Rampjes, staat lekker open in de studio en wij draaien zonnige muziek Today voor je. I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed.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 Zijn van die dagen dat je denkt van nou, laat maar zitten hoor. Gewoon lekker lui blijven in je bed en dergelijke. Nou, daar ging die plaatje ook over van de Mars en de Lazy Song. Eigenlijk is de zondag zo'n dag, hè? Dat je gewoon lekker helemaal niks doet en gewoon lekker een luie dag ervan maakt. Zo dadelijk hoor je het interview wat onze collega's van NH Nieuws hadden... bij de onthulling van het nieuwe belt van Donna Corbani. Hello. is het uh, feestje in Zandvoort. Nee, niet alleen voor de HEMA met 50 jaar. Maar ook voor uh, de Zandvoorts Omroep uh, CFM waar je nou naar nou luistert. Want wij zijn 30 jaar jong en al 30 jaar maken we radio en televisie voor Zandvoorts. Uh, en in 1990 begon het allemaal. Ja, vanuit de Watertoren waar nu uh, zoveel uh, over te doen is. En vanuit die toren draaien we onder meer ook deze single. Die is zojuist hoorde. De single van uh, Color Me Beds en All for Love. Afgelopen donderdag was het zover. De onthulling van het uh, kunstwerk van uh, Donna Corbani, Albertjan. Ja, zoals je al zei, het ging afgelopen donderdag uh, niet om de nieuwe haring... maar om de haring van uh, kunstenares Donna Corbani. Uh, het was oorspronkelijk de bedoeling dat haar werk rondom de Formule 1... zou worden gepresenteerd, maar wij weten allemaal hoe dat is gelopen. Haar werk op de burgemeester van Venemaplein draagt de titel Race Against the Clock... en is onderdeel van het Pollution Art Festival... De organisatie probeert door middel van kunst mensen bewust te maken hoe belangrijk het is om je eigen afval op te ruimen. Iets wat vooral nog al eens uh, wordt vergeten op de stranden. Dus werden er afgelopen donderdag naast Zandvoort ook kunstwerken in Eijmuiden en Wijk aan Zee gepresenteerd. In Zandvoort uh, onthulde uh, Donna Corbani haar werk samen met wethouder Ellen Vrij. En daar legden ze nog eens even uit wat de drie vissen met een race tegen de klok te maken hebben aan onze collega's van NH. Vrijdag wordt overal de nieuwe haring gepresenteerd. Maar Zandvoort, die heeft ze al binnen. Drie stuks. Het is een kunstwerk van de Zandvoortse met Amerikaanse roots, Donna Corbani. Nou, die drie haringen van het Zandvoort, uh, dat is het symbool van Zandvoort. En ook dat er verschillende thema's wilde ik uitbeelden. Dus de ene vis is echt Zandvoort als badplaats. Dus die heb ik in geel en blauw gemaakt, die Zandvoortse kleuren. Die groen is voor recyclen, naar een groenere toekomst. En De Gele staat in het teken van, hoe kan het ook anders, de Formule 1. Alle vissen zitten vol met afval, wat vooral van het strand komt. Het is onderdeel van het Pollution Art Festival, die vandaag ook kunstwerken presenteren in Amuide en Wijk aan Zee. Het is een uh, festival wat eigenlijk gestart is in uh, de gemeente Beverwijk. Vorig jaar uh, zijn ze daarmee begonnen. Het doel is echt op bewustwording van de afvalproblematiek en vooral op de stranden. Uh, ja, er wordt gewoon, nou, iedereen kent wel de plastic soep, er wordt heel veel uh, afval op het strand achtergelaten. En uh, door, ja, door kunstwerken te laten maken van afval, uh, ja, ik zie je toch dat er toch ook nog wel iets moois kan gebeuren ermee. En waarom dan een race tegen de klok? Nou, dat als we te lang wachten, dan is het niet meer uh, te herstellen. Dus dat is ook die concept van de tegen de klok. En ook dat die vissen zijn letterlijk met elkaar aan het racen. Dus uh, wie gaat winnen. <laughs> de organisatie van de Formule 1 in Zandvoort was natuurlijk ook een race tegen de klok. En voor Donna gold dat ook. Want het kunstwerk zou eigenlijk rondom de Grand Prix gepresenteerd moeten worden. En dat betekende ook voor haar flink doorwerken. Absoluut, ja. En dat, dat zou lukken. Maar uh, nu heb ik dus extra tijd en dan uh, was ook een soort extra bewust te zijn van waar dit eigenlijk om gaat. En dat is dat, uh, dat je gewoon bewust moet omgaan met je omgeving. Wie van de drie vissen ging winnen? Geen idee, maar uh, Zandvoort staat vooraan. Die gaat altijd winnen in ieder geval. Dit trekt altijd de bezoekers en ik ben heel blij dat het weer tot leven mag komen en uh, weer een beetje gezellig is hier. Het nieuwe kunstwerk van uh, Donner Corbani is uh, nu te zien op de boulevard. En ja, het is een race tegen de klok en uh, elke kilo telt. Dus vandaar ook uh, de campagne die op dit moment gaande is uh, hier in Zandvoort de plastic soep en uh, ook dat uh, maakt het uh, kunstwerk weer uh, heel duidelijk. Ik was zeker op deze zondag, uh, zondagmiddag uh, Zaterdagmiddag hier in Zandvoort. Morgen hebben we Zandvoort op zondag weer. ook. Dat wordt weer een leuk programma trouwens. Gewoon morgen weer naar de Zandvoortse radio gaan luisteren. Tussen twee en vijf uur. Want ook dan zijn Albert-Jan en ik er weer met uh, drie uur lang. Dit programma alleen dan. De zondageditie Zandvoort op zondag. Uh, Fleetwood Mac heeft uiteraard heel veel grote hits gehad uh, hier in Nederland. En dit was er ook weer een, eentje, ja, een beetje nakomeling voor uh, Fleetwood Mac. Dat was de Little Lies. Vijf minuten voor half vier. Zandvoort nogmaals een hele goede middag. En leuk dat je te luistert op de Zandvoorts Radio. We zijn weer helemaal live sinds uh, 8 mei. Daar zijn we heel uh, blij om, want... Uh, ja, uiteraard hebben wij ook te maken gehad met coronamaatregelen. Ja. En uh, iedereen eigenlijk een beetje obbertjan. Ja, klopt. Maar uh, zoals je al zei, van, uh, langzaam maar zeker uh, bloeit alles weer op. Zo ook voor de jeugd. Allereerst even de activiteiten voor de scoutingjeugd. Die is ook namelijk weer hervat. Voor het eerst sinds lange tijd konden de jeugdleden van scouting de Buffalo's, weer samen een scoutingspel spelen. De kinderen vonden het heerlijk om, weer, uh, om elkaar weer in het echt te zien. Na maanden van alleen digitaal contact... kon de scouting begin deze maand weer jeugdleden ontvangen. De kinderen tot 12 jaar mochten zowel buiten als binnen... in direct contact met elkaar komen. De jeugdleden boven de 12 jaar hielden onderling wel anderhalve meter afstand... net als de aanwezige leiding. Het programma was zo aangepast dat deze afstand geen probleem opleefde. Zo, zo werd bijna alles buiten gedaan... wat sowieso al gebruikelijk is bij de scouting. Iedereen was blij om na zoveel weken online opkomsten te hebben gedraaid... elkaar weer fysiek te kunnen zien, de reacties achteraf waren... dan ook louter positief voor zowel de leden als de ouders. Tot en met 27 juni zullen de Buffalo's dus met veel plezier doorgaan... met de aangepaste fysieke opkomsten. En ze hopen het nieuwe seizoen weer op een normale manier... van het scoutingspel te kunnen hervatten. Zo ook voor het Outdoor Jeugdhonk. Dat is namelijk ook weer geopend uh, sinds het begin van deze maand. Outdoor Jeugdhonk Zandvoort is uh, reeds ook weer geopend. De, de jongeren werden op het plein voor de blauwe tram gastvrij ontvangen... door jongerenwerker Marike van Pluspunt... Ze werden met frisdrank en gevulde koeken onthaald. Marike werd bijgestaan door dansdocent Anita Danen en voetballer Kast de Vries. In een grote kring, netjes met anderhalve meter afstand tussen elkaar... werden ze door de leiding bijgepraat over de maatregelen van het RIVM... waaronder de afstand tot elkaar. Het outdoor jeugdhonk Zandvoort is, vanaf, uh, is nu weer geopend... op iedere maandag en woensdag van 7 uur tot en met 10 uur s avonds geopend... Mocht je ideeën hebben voor een activiteit, neem dan even contact op met Marike via 06-363-00809. 06-363-00809. Vanaf afgelopen maandag zijn diverse activiteiten weer van start gegaan. Het aanbod is uiteraard te vinden op facebook.com Floortje Zandvoort. facebook.com schuine streep Zandvoort. Dus uh, we gaan weer de goede kant op. Ja, we mogen ook, ook uh, vanaf uh, maandag weer op vakantie, Albert-Jan, naar, uh, naar Frankrijk. De grenzen weer open. Ik moet nog even wachten, want ik moet er overheen vliegen. Ja, heel goed. <laughs> en hey, je mag ook weer naar het toilet vanaf uh, maandag op, uh, op de camping en dergelijke. Dus uh, Gelukkig. Gelukkig <laughs> maar. Goed nieuws. Uh, Dank je wel daarvoor, uh, Albert-Jan. The music is all yours. On ZFM. Get out of my mind. The Secret of Your Just a baby.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 dat me mujer, me vergeet, dat je me vergeet, piel je me vergeet, dat je me al dat je me vergeet, dat je me vergeet, dat je me me me vergeet, dat je me vergeet, dat je me vergeet, dat je me al olvido, Af en toe, Albert Jan, denk ik nog dat ik een jonge god ben, maar dat ben ik natuurlijk <laughs> al lang niet meer. Ook weer een dagje ouder geworden, maar deze muziek vind ik wel heel erg lekker hoor. Ja, dat Carrie het en de Junior Cap, en daarachteraan Julio Iglesias en Chiaro. Goed, even, wat even geheel iets anders. Zandvoort wordt steeds duurzamer. En om dit ook uit te dragen aan toeristen... bundelen Jutters geluk en liefst uit Zandvoort... hun krachten in de campagne Our Way to a Cleaner Zandvoort. Kamerverhuurders in Zandvoort kunnen meedoen... door ambassadeur te worden en dit zeebakje aan te bieden aan hun gasten. Het zeebakje is gemaakt van plastic, versnipperd en omgesmolten. De grondstof bepaalt de kleur van het product. Biologische zeep is gemaakt van reststroom, olijfolie... en het wikkel is van gerecycled papier waarin bloemzaadjes zijn verwerkt. Meer informatie vindt u op www.juttersgeluk.nl www.juttersgeluk.nl De post van Atal Medial, waar men terecht kan voor het afgeven van urine en bloed... en kan laten prikken, is vanaf 2 juni verhuisd naar de Haltestraat 55... De post was voorheen gevestigd in het huis van de kost verloren. Ik in het kort. In de nieuwe locatie, het pand waar uh, in het verleden Kroonmode gevestigd was, kan men op dinsdag, woensdag en donderdag tot acht, uh, tussen 8 uur s morgens en half 12 ochtends terecht. De, po de post in Pluspunt is nog steeds vanwege de coronamaatregelen gesloten. Maar gaat vanaf uh, nu ook weer op de maandag en de donderdag van 8 tot half 12 weer open. Let wel, alleen met een verwijzing van de huisarts. Dus voor mensen die in het centrum wonen en uh, slechter been zijn... Uh, mooie, mooie alternatief Ja, goede zaak. naar de Halterstraat. En tot slot, er is al veel geschreven over de te volle vuilnisbakken aan de boulevard. En hoewel spa landen flink zijn best doet om de toevoer aan vuil dagelijks af te voeren... blijkt het een puinhoop. Ook de meeuwen en kraaien doen flink mee aan de verspreiding van het vuil. Ook hier de vraag of er geen grotere bakken geplaatst kan worden... Misschien kan de grootste vervuiler... de mens tijdens topdagen met een ludieke actie... of een komisch bord gewezen worden op hun gedrag. Tot zover Ja, het makkelijk hoeven ze ook minder vaak te leeg. Hè? Dat scheelt ook weer natuurlijk. Dus de grotere vuilnisbak op de boulevard... zou misschien een oplossing kunnen zijn. Zes minuten over half uur. voor een hele goede middag. Een zonnige zaterdagmiddag. Albert oh, en, en ik hebben er zin in en we zitten tot aan 5 uur in de studio van Sierbem aan de tolweg 10A. Met nu uit de jaren 80 Hier Jullie zien nog een keer de single Roses. Uh, lekkere, heel veel gouden, oude muziek op de Zalvoortse radio. We hadden al uh, net in het uh, programma de zingel van uh, Julio Iglesias. Ja, en Maar uh, We hebben uh, ook een, uh, een vaste luisteraar in uh, Tilburg wonen. En die zei van nou, als je een paard draait, dan moet je zo'n lief ook draaien. lief, ja, dat is de jongste zoon van Julio. En hij heet uh, Enrique en hij heeft ook een hele mooie plaat gemaakt... die wij een aantal jaren geleden helemaal grijs rijden bij Zalvoort op zaterdag. Dus Willem uit, Timber, uit Tilburg, hier komt hij. Enrique Iglesias. Als je het niet meer weet, dan weet je het niet meer. het niet meer weet, dan weet En cada madrugada, no er heel Daar staat het uh, raam open bij Albert Jan. En ik weet niet of de buren aan de overkant van de tolweg er zo blij mee zijn dat wij ook luisteren naar de uh, <lacht> Dat we de radio van lekker hard hebben gezet bij uh, deze single uh, La Radio. Het was, was, was niet onze schuld, het was Willems schuld. Ja, Willems nee. schuld. Ja, die vroeg hem aan. He, vroeg zet maar. de radio hoor. Nou, yes. Dan doen we dat bij deze. CFM wordt op zaterdag bij je tot aan uh, 5 uur vanmiddag. We hebben er zin in en we gaan nog heel veel mooie dingen doen. Dus houd de Zandvoorts Radio en het geluid van Zandvoorts aan. Hier is Say Something. Voor de beste muziek kun je 24 uur per dag uh, thuis, bij de, thuis komen bij de Zandvoortse radio... zouden ik ook zeggen, en uh, Say Something. De single van uh, Justin Timberlake en uh, Chris Stapleton was daar een, uh, zeker een voorbeeld van. CFM al 30 jaar, de lokale radio en tv van uh, Zandvoort. En daar zijn we trots op. En we zijn ook trots op Zandvoort en het feit dat uh, ondanks uh, deze ja, coronatijd eigenlijk dat er toch weer een uh, nieuwe ondernemer is uh, gestart hier. Ja, het is een prachtige zaak geworden. Want uh, we hebben het dan over de Original Stroopwafel. Op het Raadhuisplein is sinds 30 mei een nieuwe winkel gekomen. Original Stroopwafel. En zoals de naam al doet vermoeden... worden daar originele goudse stroopwafels à la minuut gebakken. Supervers en heerlijk warm dus. Pieter van Zwieten en zo'n Dien hebben stoute schoenen aangetrokken... en zijn een bedrijf begonnen in, de, in een ambacht waar ze goed in zijn. Stroopwafels bakken. En dat is niet het enige waar ze goed in zijn. Ook de echte originele Hollandse poffertjes worden er eveneens à la minute gebakken. Lekker met boter en poedersuiker, zoals het hoort. Speciaal voor de toeristen heeft van Zwieten een spe, speciale vulling voor zijn stroopwafels. Met war, warme Nutella namelijk. De Duitsers lopen ermee weg. Nou, dat is dus echt niet waar, want het stikt niet van de Duitsers. Ze lopen er niet meer weg, maar ze staan er gewoon voor. Ze vinden het geweldig en ik denk dat menig Nederlander er eveneens weg van zal zijn. We vullen de stroopwafels dan in plaats van met goudse stroop met warme Nutella. Een echte smaaksensatie. Overigens is warme Nutella ook lekker voor de poffertjes, vertelt hij enthousiast. In de gezellige winkel is ook plek om eventueel een kopje koffie of thee te bestellen... om samen met de stroopwafel of poffertjes te nuttigen. Er staat een espresso-machine waar vele verschillende soorten ko koffie mee gemaakt kunnen worden. Ook een frisdrank is er voorhanden. Original Stroopwafel is dagelijks vanaf 10 uur s morgens geopend. We hebben geen vaste sluitingstijd. Zolang het druk is, blijven we open, al dus van suite. Original Stroopwafel is voor eventuele bestellingen ook telefonisch te bereiken... onder nummer 06... 466 00206 06 466 00206. Dan heb ik nog even een, een tip voor ze. Ja. Poffertjes, is dus inderdaad een postje poffertjes. En dan een echte boter en dan. Hoe witte wit er ook poedersuiker eroverheen. Maar dan een beetje coantro. Dat is voor de grote mensen van boven de 18. Het is een aanrader. Het is heerlijk. Oké, okay, nou bij deze, misschien luisteren ze op dit moment en kunnen ze de tip van jou aannemen, Albert-Jan. Ja. Jij hebt ook in de poffertjes uh, gezeten. Jazeker. Ja, dat dacht ik al. <laughs> Tel mij wat. Het is je aan te zien. Ik zeg het nee, hoor. Oh, weer een flauwe. En uh, ja, die potten Nutella, dat vond ik ook een verhaal. Want dat is uh, inderdaad zo. Daar lopen de Duitsers mee weg. Geef ze bij een ontbijtje een pot uh, Nutella en een paar boterhammen En uh, helemaal, helemaal gelukkig. Ja. Zo nou. is het. Nou ja, in ieder geval uh, naast de HEMA een aanwinst voor zaak. Zandvoort. Een prachtige, prachtige zaak. zaak. En dan inderdaad met de Noble Tree en uh, de stroopwafelwinkel en de HEMA. Een uh, mooi mooie hoekje daar op het uh, Raadhuisplein. Nou, nog even de oude kruidpad uh, iets in. En dan zijn we helemaal blij, toch? Dan zijn we zo vrolijk en dan gaan we gewoon dansen op het raadhuisplein. Dan gaan we er één groot feest van maken. Wel op anderhalve meter afstand, maar dat gaat vast zeker lukken. Let's go dancing. Oh, Even lekker de danschoenen aan met deze van de Nova Band. Een heerlijke single van deze Nederlandse band uit de jaren 80. En let's go dancing. CFM op 106.9 is... Zon, Zee, Zandvoort en Zomer is... We de zomerse klanken van de Negragan op de Zandvoortse Radio. Het geluid van Zandvoort met Caravis. En zo dadelijk naar het nieuws en weer voor 4 uur zijn we er nog 1 uur lang. Tussen 4 en 5 met Zandvoort op zaterdag. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur.